8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Naar verluid zijn de regeringspartijen VVD en PvdA... en de top van het kabinet een eind gekomen... met hun besprekingen over een pakket extra bezuinigingen... van 6 miljard euro. Over de inhoud is weinig bekend. Haagse bronnen benadrukken dat er nog allerlei berekeningen... moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld over de gevolgen van de maatregelen voor de koopkracht. Het overleg gaat in augustus verder. In Griekenland is vandaag een nieuwe publieke omroep gestart... op dezelfde zender waarop de oude uitzond. Programma's zijn er nog niet te zien. Voorlopig is er alleen een testbeeld. De Griekse regering hief op 11 juni de publieke omroep plotseling op. Die zou te duur zijn. Medewerkers van de oude publieke omroep, ERT... houden nog altijd het gebouw bezet van waaruit ze uitzonden. De nieuwe zender beschouwen ze als een piratenzender. Medewerkers van de opgeheven omroep... worden opgeroepen te solliciteren naar een functie bij de nieuwe...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 In de Chinese provincie Sichuan zijn zeker 40 mensen omgekomen door een aardverschuiving. Reddingswerkers zoeken met honden naar overlevenden. Grote delen van China kampen al dagen met noodweer en overstromingen. Zo'n 36.000 mensen moesten in de provincie Sichuan en Yunnan uit voorzorg hun huis uit. In het oosten van China raakten tientallen mensen gewond door een tornado. Twaalf mensen worden nog vermist nadat gisteren een brug instortte. Het weer... Vanavond meest droog, misschien een spatje motregen. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht 10 graden. Morgen eerst wolkenvelden, later schijnt de zon steeds vaker. En het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie met vertraging bij de spoorwegen. Want de bovenleiding tussen Weesp en Almere en tussen naar de Bussen en Almere is nog steeds kapot. Er rijden nog steeds geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Met Alice de Bruin. En vandaag in deze serie Hendrik-Jan mede medeorganisator van festival De Zwarte Cross. Vier dagen lang een mix van motocrossen, muziek, stunts en theater... in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Met rond de 150.000 bezoekers. Er wordt gehouden van 25 tot 28 juli. Het grootste betaalde festival van Nederland. En Hendrik-Jan Lovink stond aan de wieg daarvan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is hem nogal. Ja, ik, hoor, het is, ja <laughs> ik, denk, ik kijk er zelf nooit zo op terug. Maar ja, het is wel indrukwekkend uh, inmiddels. Uh, ja. ja, want je, je, je, je realiseert je niet dat het inderdaad zo is... het grootste betaalde uh, uh, festival in Nederland. Nee, dat was ook niet het doel van ons of zo. Ik had toevallig um, um, toen de Black Rose uh, twee jaar geleden bij ons uh, op, op het podium stonden. En, en, en daar mocht ik dan op het podium staan. En daar ben ik zo ontzettend fan van. Toen dacht ik, moet je trouwens kijken. Op onze eigen feest staat gewoon... Ik sta gewoon tien meter van de Black Rose op. En op, op je eigen feest, benen Dat... Toen had ik wel een beetje ik dacht van, god, maar het is toch eigenlijk wel bijzonder dat je dit allemaal doet met elkaar zo. Ja. Nou, hoe het allemaal zo gekomen is, dat komt uh, dit half uur uh, aan de orde. Laten we even, uh, uh, even het antwoord geven, net uh, in Kunststof, waarin uh, Florian Magnus Maier te gast was. Uh, Petra Possel kondigde ons aan en die zei, ja, is er eigenlijk heavy metal te zien op dat uh, zwarte cross? Weet ik niet, laten we die vraag gelijk even kort beantwoorden. Ja, dat is er zeker. Dat is er zeker. Is er zeker. Goed, maar even het nieuws. Is er iets blijven hangen vandaag? Ja, nou, ik, ik, heb, ik, ik hoorde straks in de auto... ik dacht dat dat nog steeds kan in Nederland. Dat, de, uh, dat ging over een middelbare school op de Bijbelbelt. Dat er nog steeds rode hond... Heerst. En denk ik, dat moet toch eigenlijk niet meer kunnen aan uh, deze tijd. Maar en, en dacht ik echt van ja, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden dat dat niet gewoon. Ja, je zou bijna moeten verplichten, denk ik eigenlijk. Ja, dat is een enorme discussie. Mazelen, ja. rode hond. Ja. En allemaal vanwege God. Omdat ja. God zegt hè, of dat dat eigenlijk niet kan vanwege ja. het geloof. Dat is iets wat jij niet begrijpt nee, dat mensen en, dat doen. Nee, maar ook niet meer van deze tijd. Vindt. Plus, je, je brengt er ook anderen mee in gevaar. Dan denk ik, dat is gewoon niet goed. Dat, dat, dat, dat. Nee, nee. moet niet kunnen. En is er nog iets zelf in jouw. Uh, persoonlijk leven van vandaag wat nieuwswaardig was? Ja, we hebben goed nieuws, want, want uh, uh, vandaag is de, de Naked Run uh, uh, de inschrijving helemaal vol geraakt. En daarmee doen er 450 mensen mee. En Naked Run, even uitleggen, een van de onderdelen van Zwarte Cross. Ja, we hebben een crossbaan waarop gecross wordt. En uh, dit jaar gaan we daar met, uh, met 450 mensen naakt over de crossbaan rennen. Met alleen een helm op. En... Uh, Dat is het. En, en waarom? Nou ja, kijk, de Zwarte is natuurlijk altijd zit borden vol met uh, uh, ludieke dingen en, en gekke stunts. En, en, uh, zo kwamen we een keer met Amnesty in gesprek. En die zeiden: Van, nou, go, misschien kunnen we samen iets, iets, iets, voor elkaar wat betekenen. En dat leek ons een goed idee. En wij hadden dat idee al liggen van een naked run. En zeiden: Nou, dit kunnen, kunnen we mooi combineren om aandacht te vragen. Eigenlijk een beetje voor de, ja, voor de misstanden in Rusland. En zeiden: Nou, dat is een mooie combinatie om op die manier daar aandacht voor te vragen. Maar dus... waarom een naked run? Waarom dan. Naakt rondlopen over een crossbaan met een helm op. Ja, het lijkt mij eigenlijk. Ik heb mezelf ingeschreven, ik, Het lijkt mij eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Het, het is denk ik wel een heel bizar gezicht. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het zou zijn. Maar ik maak me meer druk om de afstand dan om het naaktlopen. Dat maakt me niet zoveel uit. <laughs> en Giel Belen uh, doet ook mee. Was een van de eerste die zich inschreef. Ja, geloof klopt. Ik. Ja, die bracht ja. het nieuws dat we dat gingen doen. En die zei meteen spontaan: van uh, nou, bij deze schrijf ik me in. Dus. Uh, ja. Met startnummer 1 staat hij vooraan, denk ik. Ja, maar dat, ik weet niet wanneer dat was, dat interview. Ik heb dat op YouTube teruggekeken. Uh -huh. Wanneer was dat eigenlijk? Ik denk ongeveer een, een, een halve maand geleden. Of zo. Ja, ja. Toen zei Giel Belen. nou volgens mij is dat echt... eind van de dag zitten jullie vol, maar dat heeft dus nogal lang geduurd. Ja, nou, ik had zelf eigenlijk eerlijk gezegd niet verwacht... dat 450 mensen bij elkaar zouden krijgen. Maar ook heel veel vrouwen had ik ook eigenlijk niet zo verwacht. En, uh, dus ik ben echt aangenaam verrast. Maar ik had zeker niet gedacht dat het met een dag of twee... of binnen een week vol zou zitten, maar... Uh, nou, ik vind het wel heel erg cool dat het gelukt is. Ja, en dan maar hopen dat mensen ook nadenken waar het dan voor is. Daarom. en dat is ook natuurlijk mooi dat je daar ook de media mee haalt... en dan kun je het verhaal nog eens uitleggen. Dus het is dus, dus, dus een mooie dubbele, een dubbele actie, zeg ja. Voor mensen, want ik heb dat vandaag eens even gecheckt. Zwarte Cross, voor jullie natuurlijk wereldberoemd. Mm -hmm. Ook 150.000 bezoekers. Maar er zijn toch echt mensen die niet weten wat dat is? Misschien meer mensen in de Randstad, dat weet ik niet precies. Laten we even luisteren. Dames en heren, jongens en meisjes, Zwarte Crossen... Ja, wat is het eigenlijk, Zwarte Cross? Hoe zou jij het uitleggen? Nou, Johannes de Boom, die zei het mooi. Johannes de Boom is ook een, een zanger en een dichter. Die zei, de Zwarte Cross is een kermis zoals God hem bedoeld heeft. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi... Het is, het is zoveel. Het is, het, het is een festival, maar zoveel meer dan een festival. Uh, ja, er is cross waarbij mensen eigen voertuigen bouwen. Dus rijden. Motocross, bijvoorbeeld. Motor, echt, echt is ook een sportklasse, echt wereldtoppers aan de start, maar ook... Jongens wie gewoon ludieke, wie rijdende badkuipen maken. Het is eigenlijk soort van carnaval op wielen, wat daar de baan over gaat. En het gaat ook, dat heeft dan niet echt met snelheid te maken. Ja, en daarnaast is de muziek, theater, stunt, kermis... Uh, ja, het is eigenlijk één groot feest, maar ik denk voor ieder wat wil. Dus je kunt, iedereen kan zich daarvan maken, dat ja. weet ik zeker. Nou, ik heb even in het programma gekeken. Laat ik er wat dingen uithalen die mij dan weer, uh, weer uh, hebben geraakt. Ja. In ieder geval waarvan ik wil weten, wat, wat is dat precies? Motor op hoge draad show. Ja, dat is er eigenlijk wat je ook wel vroeger bij de kermissen wel zag. Maar dan gaat dus een motor op, ik weet eigenlijk niet precies hoe hoog, maar een angstaanjagende hoogte rijdt hij over zo'n draad helemaal naar de nok van de tent. Ongezekerde acrobatische stunts op 60 meter hoogte. Ja, dat, dat is een man die klimt in een, in een paal, ongezekerd, dus gewoon, gewoon met handen en voeten, klimt hij helemaal naar boven en die gaat gewoon op zijn hoofd staan op een paal wie, op 60 meter hoogte die ook nog eens een keer gewoon een paar meter uitziept, zeg maar, door de wind en zo. Dus echt, echt ongelooflijk. Ja, ongezekerde acrobatische stunts op 60 meter hoogte. Dat ja. is inderdaad uh, de, dezelfde. Uh, stuntvliegshow. Ja. Ewald Polinder. Ja, die gaat gewoon met zo'n uh, zo stuntvliegtuig zeg maar, de, de gekste capriolen uithalen. En, en... Boven dat terrein? Ja, boven dat terrein. Is dat niet heel gevaarlijk? Nee, want die man die weet wel wat hij doet volgens mij. Ja, ik krijg dan gelijk zo'n beeld voor me van die vliegtuigjes... die dan neerstorten, wat nee, je dus ziet, nee, er zijn hè? wel regels aan verbonden, hoor. Ik geloof niet dat hij nou precies boven het hoofdpodium... daar even een looping gaat maken of zo. Dat, uh, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat geloof ik niet. <laughs> dat, dat gebeurt dan ook weer niet. Nou, dan is er nog een, een, een theaterafdeling, uh, zullen we mm -hmm. maar zeggen. Is, is dat nou bijvoorbeeld te vergelijken met... wat hier van de week de, de directeur van de parade... of de bedenker van de parade, of bijvoorbeeld Oerl? Ja, een beetje dus in die... zeker, dus zeker. Het is allemaal natuurlijk wat, lekker, wat relaxter daar. En uh, het is ook een super divers aanbod... Uh, en André Manuel die helpt daar ons bij, ook met de programmering en zo. Dus, dus, dus dat wordt heel erg gewaardeerd. In het begin kregen we heel veel vragen... of mensen die zeggen: Zwarte Kroos en Theaterweide, past dat wel bij elkaar? Maar dat was eigenlijk vanaf het begin meteen een groot succes. Dus, en dat is ook mooi dat het zo divers is, zeg maar. Dat je een heavy metalweide hebt, maar je ook theater hebt... of een reggaeweide, of een, een blagenparadijs. Dat is dus alleen maar voor kinderen, die daar met hun ouders naar binnen mogen. Dus dat is het leuke, dat het geformuleerd is... En, dat maakt ook, denk ik, dat de sfeer zo relaxed is. Dat ja, maar je is. kunt ook zeggen: wat een gatje toe kunnen die organisatoren hier gewoon kiezen? Nee, maar daar, vinden, daar, daar houden we niet zo van, van één ding doen. We willen het liefst zoveel mogelijk van alles. Nee, we willen, willen het zo breed mogelijk houden. Ik denk dat het juist dat je niet van het theater houdt, nou, dan ga je er toch lekker niet toe. Dan loop je, dan loop je verder. En dan, uh, maar je belt de keuze, en dat is cool. En ook mensen die misschien dan per ongeluk in zo'n theater komen. En, wat ze zichzelf dan nooit hadden zien staan. En wie zeiden, ik, ik, ik kwam daar bij toeval, maar wat leuk. Ik, dat, ik. Nou, dat is ook mooi, dat je mensen gewoon kunt verrassen met, met dingen... Ja, en jij staat er zelf ook vaak, hè? Ik bedoel, je, je kunt jou ook zien. Je zei net al, ik, ik ja. uh, met de Black Rose heb ik opgetreden. Nee, heb ik, Staan kijken. Oh, maar, staan kijken. Oh, ik dacht even uh, dat ik heel, wel heel gestond. hard gezongen heb ik. Toen, oh, maar ik dacht dat je mee mocht doen. Nee, nee, dat niet. Oh, dat is dan wel weer jammer. Maar nee, goed. maar we maken muziek. Uh, dat doen we met Jovink en dat doe ik met mijn nieuwe band. En uh, uh, uh, we hebben nog een paar gelegenheidsformaties uh, voor me altijd. Dus uh, ik geloof allemaal al dat we misschien wel een keer of zes zeven in, uh, in het weekend spelen. In allerlei gedaan. Ja, want dat, doet, dat wil je gewoon ook doen. Je wil Staan. ook al is het natuurlijk ontzettend druk om dit te organiseren. Ja, maar we zijn ook natuurlijk muzikanten. En, en, en in het verleden kostten we ook altijd zelf nog mee. Maar dat werd allemaal echt te gek op een gegeven moment. Ja. Want het is 17 jaar geleden begonnen. Mm -hmm. uh, en die organisatie ervan nu, he, mm -hmm. inderdaad 150.000 bezoekers... dat is natuurlijk een dagtaak geworden. Ja, wij zitten met, uh, we, hebben een, we hebben een bedrijf, dat heet uh, De Feestfabriek. En daar zitten inmiddels al bijna 20 mensen fulltime... Dus daar zijn we altijd mee bezig, met de Zwarte Cross. En we gaan nu voor het eerst, een maand na de Zwarte Cross... nog een nieuw feest organiseren, een nieuw festival. En uh, dat is eigenlijk een soort van tegenhanger van de Zwarte Cross. Dus dan gaat het allemaal wat relaxter. We noemen het ook het meest relaxte festival van Nederland. En dat heet Manjana Manjana. En dat uh, doen we een maand na de Zwarte Cross. En wat moet dat zijn dan? Wat wordt dat? Nou, dat wordt dus een, een heel erg rustig, een beetje picknick... in de paakachtige sfeer. Het is een geweldig mooi uh, landgoed van de Graaf van Hummelo. En dan hebben we het festival ligt grotendeels in een bos. We hebben water, we hebben landerijen eromheen. Dat is echt een unieke locatie. In maar de... geen cross? Nee, niks, geen cross. Stilte, ah. rust en akoestische muziek. En het is allemaal een stuk rustiger als de Zwarte kras. Een beetje woedstok? Ja, die sfeer moet ik wel een beetje gaan krijgen, ja. ja. is dat dan toch een beetje om een soort tegenhanger te krijgen... van al dat geweld wat ik net langs hoor komen? Nou ja, het is denk ik ook leuk om, ook, ook, ook om je creativiteit een beetje te stimuleren... om, om eens een keer weer wat anders te doen natuurlijk. Uh, uh, uh. Met Zwarte Cross doen we het ook, maar dit feestje wordt... Uh, ja, wat ook wat kleiner. We hebben, ook, we, we, we hebben de, de camping is inmiddels al uitgekocht met 1250 bezoekers. Dus het is allemaal niet. Kijk, ik kost praatje over bijna 20.000 man. Dus het is een heel ander feest. Veel intiemer en veel uh, ja, relaxter. Ja. Laten we even voordat we verder praten, want jullie verzinnen dus allemaal dingen. Heel creatief is dat team van 20 mensen. En toen uh, was er iemand die dacht, tante Ricky, laten we even luisteren naar Tante <laughs> Ricky. Trink drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, die telefoon eens op! op. Treng! Treng! Oppakken! lang, lang. Ik drink dan niet voor niks! Pak die telefoon eens op! Ja, duidelijk, ook niet. <laughs> ja, Tante Rieke, wat een schatje, tante, hè? Ja, wat een ja. schatje. Maar wat, wat, wie is Tante Ricky? Oh, ik zal het proberen kort te vertellen. Uh, wij, wij gingen met onze band Jovic altijd op pad. En André Nijman, uh, dat was zogenaamd onze manager, die kwam ook op het podium en die ging ons dan uh, uitbetalen en dat soort dingen. en. Uh, Tant Rikki is de moeder van André. En wij kwamen s'nachts altijd... Uh, uh, dat was een soort van ritueel. Als we dan terugkwamen van het optreden... gingen we s'nachts bij André eieren bakken. En dan, daarna ging iedereen naar huis. En, uh ja, dan kwam Tantriekje s'nachts ook vaak bij zitten. En die vonden het allemaal hartstikke gezellig. In de en, uh, uh, uh, en ja, en, en dan, die gingen ook, gingen ook mee naar optredens. Ze zei, Tantrike, vind je het niet leuk om ook een liedje mee te zingen? En, <laughs> en, nou, dat vond ze. En zo is dat eigenlijk allemaal ontstaan. Dus Tantriekje was eigenlijk al de koningin der Beatles En toen die band min of meer ophield te bestaan, is dat eigenlijk overgegaan. Tantriekje is de festivaldirectrice. En die wordt op een draagstoel over het terrein uh, gedragen. als een ware godin. Dus en, uh. en heeft ze ook echt een functie of is het gewoon alleen maar een gimmick? Nee, Tante nou ja, Rieke heeft een functie in die zin dat ze gewoon officieel het festival opent. En, en, en uh, alle officiële dingen doet, zeg maar. Goed, Eigenlijk als een is. soort van koningin. En hoe oud is Tante Ricky? Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk uh, iets van... 66, zo'n 67, zoiets. Ja, en Tante Ricky vindt dat allemaal prima, wat jullie met haar uitspoken. Ja, Tante Ricky vindt het prachtig allemaal, ja, zeker. En nu dus die ringtoon. Goed, nou, Tante Ricky, dus één, één zo'n zo ding die ja. jullie dan bedenken... en die dan te zien is op, op Zwarte Cross. Hoe gaat dat eigenlijk, dat creatieve proces? Want ja, je ja, hebt het hele jaar de tijd voor. Ja, nou ja, je bent, je bent er ook altijd wel mee bezig natuurlijk. Je ziet, je ziet veel dingen, je hoort veel dingen. En uh, we doen meestal een paar keer per jaar... dan sluiten we ons met een groepje af uh, op een hutje op de hei. En dan, uh, ja, dan gaan we eigenlijk heel simpel gewoon gekke dingen verzinnen. Wat lijkt je nou... Dan denken, vragen we ons af, wat lijkt ons nou geweldig mooi om een keer te zien... of om een keer te doen, of om een keer... Nou, en dan uh, dat doen we mensen met een man of zes. En dan denkt iemand, ik wil heel veel naakte mensen zien. Bijvoorbeeld. Van ja, laten we allemaal naakt op de kostbaan gaan rennen. Of, of, allemaal, of één tent waar je alleen maar naakt in mag. Dat iedereen gewoon naakt aan het feestvieren is. Dus dat lijkt ons ook nog wel grappig. En, is dat ook al een keer gebeurd? Nee, nog niet. Maar dat, dat zijn allemaal Volgend dat jaar. Soort, <coughs> Sorry. Dat zijn allemaal van dat soort ideeën en, en, en dan... Uh, nou ja, als je dan na zo'n weekend die hele brainstorm terugleest... dan, dan nou ja, dat, heel veel kan daar ook niet van. Is gewoon... Ja, wat kan er dan niet bijvoorbeeld? Ja, nou ja, soms dus ook, dingen zijn ook dingen gewoon praktisch gewoon niet uitvoerbaar. Omdat het te groot is. Ja, noem eens te... iets dan, wat jullie hadden bedacht wat echt niet ging. Nou, het lijkt ons geweldig mooi om een keer een, een enorme berg te maken... gewoon van, van 20 of 25 meter hoog. Waar je ook, wie bij wijze spreken hol is, aan de binnenkant is. Dus wat je daar binnenin kunt feestvieren. En daar bovenop een soort van bloemenweide is... waar je gewoon lekker kunt liggen, zeg maar. Zoiets. Dat lijkt ons... Maar ja, er zijn zoveel vrachtwagens dus aan dat, dat komt niet goed. Nee. Voorlopig. Maar. Dat Hij staat nog dan. wel op de lijst. Ja, ja, maar zo gaat dat dan. Ik bedoel, je ja. gaat gewoon zitten, iemand gooit iets in de groep... en dan ga je verder filosoferen ja. en brainstormen... en dan komen er gewoon nieuwe dingen uit. Ja altijd. ja, altijd. En dat is belangrijk om dat Zwarte Cross gewoon aantrekkelijk te laten zijn? Ja, de Zwarte Cross is denk ik ook ontstaan uit, uit gekke dingen verzinnen. Dat is wat de Zwarte Cross denk ik ook zo uniek maakt. Het is een hoop brani, een hoop gekkigheid. Vorig jaar zijn we met een crossmotor een gigantische sprong gemaakt... over het hoofdpodium heen... En dit jaar gaat er een auto een backflip maken. Nou, dat is ook echt iets heel bizars. Een, looping, een salto achterover. Ja, en, en, maar dat hoort, dat hoort bij de Zwarte Cross. Dat de hele Zwarte Cross valt of staat bij de creativiteit, ja. denk ik. En, en, en is het ook belangrijk om... om uh, he, we hebben Benny Joling uit de Achterhoek. Die ja. is altijd op, opgekomen voor, voor de boeren in de ja. Achterhoek. Ja. Is dit ook iets, de Zwarte Cross... wat een soort emancipatie voor de Achterhoek betekent? Of ja. wil je het zo niet zien? Nee, zo zie ik, nee zeker niet. Want er komen ook, ook wel veel... Randstedelingen, uh, uh, het wordt ook natuurlijk landelijker, steeds populairder. Maar, uh, um, maar de sfeer is denk ik zo uniek. En dat komt wel denk ik uit de oorsprong van de Achterhoek, dat het lekker relaxed is. Want er wordt veel bier gedronken, en, maar er zijn echt serieus nooit geen ongeregeldheden. Dat is echt ongelooflijk te noemen met zo'n grote groep mensen bij elkaar. Dus dat, ja, dat maakt het uniek. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. In onze zomerserie Zomervertieren en Mensen erachter vanavond Hendrik Jan Lovink, muzikant en medeorganisator van Festival de Zwarte Cross, 25 tot 28 juli gehouden. Uh, ja, het had heel anders kunnen lopen met jouw leven, want we spraken vanmiddag jouw vriend en manager van de band Jovink, we hoorden al even ja. uh, de zoon van uh, Tante Ricky, als ik het allemaal goed heb begrepen, uh, André Nijman, luister even. Uh, Hendrik Jan, Hendrik Jan is een heel eigen persoon die uh, uh, als hij wil, wil dan uh, gaat dat ook gebeuren. Als hij ging cross, dan ging hij crossen. En als hij zegt ik ga in de band spelen, ga ik in de band spelen. En uh, bijvoorbeeld uh, toen hij naar school ging, toen uh, had hij al op de dag van uh, school en, en uh, zijn vader had een slager uh, een slagersbedrijf. En hij zegt dat ga ik niet doen. En hij zegt ik ga toch iets met uh, muziek doen. Dus. En dat heeft hij ook gedaan, ja. Hij heeft slagerpakschool niet afgemaakt. Dat had wel gemoeten, volgens uw vader en moeder? Ja, die waren diep teleurgesteld. Nee, nee, is niet nee, maar van mijn vaderskant kant zijn al zijn broers slager. Dus mijn opa ook. De hele familie is al iedereen slager. Dus het was natuurlijk eigenlijk vrij logisch dat ik dat ook zou kunnen gaan doen. Maar... Was je de enige zoon? Ja, ja. En... en, en um, um... Op zich vond ik het best leuk, want ik heb daar ook vaak in de weekenden altijd geholpen. En op woensdagmiddag moest ik verplicht thuiswerken. Uh... Wat is er leuk aan slager zijn? Nou, met name het, het maken. Het, het, het, het worst maken. Of, dat is echt een vak, vak apart. En dat, dat, nou, daar was ik ook best goed in. moet ik eerlijk zeggen, op slagersvakschool. Dus. Maar ik wilde eigenlijk gewoon lekker muziek maken. En korsen en, en, en uh, uh, niet in zo'n winkel staan. En alles weer schoonmoeden. Mijn ouders die waren dag en nacht aan het werk. En ja, die konden daar wel een goede boterham mee verdienen. Maar ik had wel zoiets van, nou, dit, ga ik, dit, dit wil ik niet. Nee, wat was het moment dat je het bent gaan vertellen? Nou, nee, mijn ouders die zagen het ook anders van mij wel aankomen. Ik liep dan met een, met een, met een grote rock roll kuiver, eh, of de, met de zijkant van Maren, afgeschoren En eh, die hadden iets van, oh, alsjeblieft kom, niet hier niet in de winkel staan met zo'n zo zo zo kuiver. Dus daar hadden al wel zo'n vermoeden, denk ik, dat ik toch uh, meer de muziek uh, zou opgaan. En, maar goed, en dat, dat is gebeurd. En, en nog steeds hoor. Want mijn, mijn ouders helpen allebei nog mee bij de Zwarte Cross. En, en, en, en mijn vader die filmt het allemaal. En mijn moeder die helpt nog steeds met de voorbereidingen. Dus zijn ook enorm, uh, we hebben daar veel steun van gehad. Want als je de band wilde boeken vroeger, Jovink, moest je naar een slagerij toe bellen. Dat deed mijn moeder, deed alle boekingen. En die deed ook de boekhouding voor de band. En ook de merchandise verkoop, dan kon je bij de slagerij achterom lopen. En dan verkocht ze daar shirtjes. Dus die hebben ons enorm gesteund. Die, die heeft me nooit kwalijk genomen. Alle, de hele familie niet. dat ik niet de slaagsvak ben ingegaan. Nee, maar die achtergrond, kun je dat gebruiken? Ik bedoel, wat je daar gezien hebt, dat, dat, het is toch ook een bedrijf? Zij het een klein bedrijf. Ja, is er ja. iets wat je, wat je hebt meegenomen waarvan je zegt... nou, dat, dat, dat, dat komt me nu goed te pas. Nou ja, sowieso in ieder geval de instelling. Gewoon van, van uh, uh, ja, niet lullen, maar poetsen, maar gewoon aanpakken. Dat je gewoon, het komt niet vanzelf. Je moet er gewoon, gewoon hard voor werken. En dat is met alles wat je doet. Als je, kijk, het lijkt nu zo mooi. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen... goh, dat is mooi, makkelijk. In één weekend kun je op je jars Zeg bidden. Ja, dat is inderdaad makkelijk dat we dat in drie dagen doen. Maar ja, we zijn daar gewoon dag en nacht druk mee. En, en, en dat ziet vaak iedereen niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, maar... Uh, ja, ik heb dat wel meegekregen, denk ik, door niet, niet, niet trouw op te geven. Maar als je iets, iets wil, moet je daar gewoon volledig voor gaan... en alles voor aan de kant zetten. Ja, en was het slagerij bestaan misschien niet iets rustiger geweest? Ja, maar daar ben ik zelf het type niet voor. Dan, dan, ik word juist ne nerveus van rustige situaties. Dan, dan, uh... Wat is dat dan? Ja, dan, dan krijg ik bepaalde kriebels. Dan, uh, uh, Wat zijn dat... rustige situaties in jouw ogen? Uh... Waar krijg jij de kriebels van? Ik niet even... Dit misschien? Ja, dit moment? In dit moment ook al wel een beetje, ja. <laughs> Eigenlijk toen ik hierheen reed al een beetje. Ja, <laughs> nee, wat, wat, nee. wat was dat dan? Toen nee, je hierheen reed? Nee. Wat, wat, waar was je bang voor dan? Nee, ik ben helemaal nergens bang voor. Nee, maar goed, wat... Dat, wat, wat, wat, wat je zegt, ja, toen ik hierheen nee, reed was het al? was een grapje. Oh, was een grapje. Nee, was een grapje. Nou, ik probeer te kijken of het echt zo is, maar dat is niet zo. Nee, nee, nee. Ja, van heel serieuze dingen. En, en ook van een boekhouding. En van letters, van pagina's. Met heel veel letters. En... De, de, daar word ik gek van als ik dat zie. Dus ik, ik, ik ben ook slecht in administratie en al die verzekeringspolissen En als ik dat zie al, dan krijg ik de kippenval op maag. En dan denk ik, oh nee. nee. Maar goed, ik vraag het eigenlijk. Omdat uh, de band, Jovink, uh, dat ging natuurlijk ook heel goed. Jullie waren erg populair. Uh, maar jullie zijn wel gestopt met toeren. Omdat ja. het allemaal toch een beetje te veel werd. Ja, ja, dat was natuurlijk. Die band, die, die speelde meer dan keer per jaar. En dat is natuurlijk best veel. En uh, we brachten ieder jaar een album uit. En uh, uh, daarnaast werd natuurlijk de Zwarte Cross ook steeds groter. En, en, en dus nam ook steeds meer tijd in beslag. En uh, daarbij kreeg mijn collega Gijs ook, ook last van, uh, van zijn gewrichten in zijn hand. En die zei van... Die heeft op een gegeven moment gezegd van... Nou, ik, ik, ik, ik ga nog een jaar verder en dan, dan stop ik gewoon met, met... Dus die kon het ook, zeg maar... Die kreeg daar gewoon echt last van. Dus die heeft gezegd, ik ga nog een jaar door en dan, dan stop ik ermee. En dan moeten jullie maar met andere basis verder gaan. En toen heb ik eigenlijk... Meteen gezegd van, nou, dan vind ik het ook mooi geweest. Dan, dan, dan, dan stap ik ook met Johan. En hoe oud was je toen? Boah, ja, dat is nu, uh, ik weet het niet eens. Hoe lang zou het geleden zijn? Ik denk acht jaar geleden, acht jaar geleden of zo. En hoe oud was je toen? Ik weet niet hoe oud je bent. Ik ben nu net 40. Ja, ja, maar dat is toch, ik, ik bedoel, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de Golden Earring. staan ook op de Zwarte Cross dit jaar. Ja. Ik bedoel, die gasten zijn veel ouder. Mick Jagger, die toeren nog gewoon. Dat hoort toch ook een beetje bij, toch? Bij dat rock -roll. Jawel, maar die organiseren geen Zwarte Cross. Uh, uh, ik bedoel, die, die laan alles voor zich regelen. Dus daar is misschien wel een verschil. Ja, Dus je bent eigenlijk een soort van gedwongen om toch te kiezen? Uh, niet, want we hadden ook minder kunnen gaan spelen met de band. In plaats van honderd keer, nog maar 50 keer of zo. Maar het was wel... Kijk, ik ben met Gijs ook die band begonnen als, met z'n tweeën. En ik, ik, ik had ook wel zoiets van... Gijs Jolink ja, dat, hè? ja, ja. En Ja. Uh, de zoon van. De zoon van. En... Uh... Dus ik had vies, als hij ermee stopt, ben ik er ook klaar mee. En als dat tien jaar eerder was gebeurd, had ik denk ik ook gezegd: nou, samen uit, samen thuis. Dan, dan, dan. Want het was ook wel een soort van wisselwerking met elkaar, wat heel goed werkte. en Bij het maken van de nummers en teksten. En dus, dus dat was voor mij niet zo'n moeilijk besluit om te zeggen: nou, dan. Nee, maar muziek is nog steeds heel belangrijk. Want je noemde die band al even de Black Corner Boogie Band. Ja. Dat is toch weer wat nieuws, hè? Ja, helemaal, ook helemaal wat anders. Ja, want wat is er, wat is er anders aan? Nou, Jovik was eigenlijk een viermans uh, rockformatie. Een beetje East Dizzy-achtige stijl. Um, the is, is met blazes, met en de Back Corner Boogie Wind is een twaalfmansformatie formatie. Met blazers, met hammondorgel, met backing, vogels, zangeressen. En het is qua stijl een stuk rustiger. Nou, laat, Laten we even luisteren, want we kunnen een stukje laten horen... van de nieuwe single uh, die je op 18 juli gaat presenteren bij Giel. Ja. Nou, Giel vindt het best dat het even laten horen. De Black Corner Boogie Band, uh, waar Hendrik Jan Lovink dus ook uh, in zit. Want het bloed kruipt dan toch een beetje waar het niet gaan kan, hè? Klopt, want na Jovink, want ik blijf altijd wel gewoon muziek maken. Dat, dat doe ik standaard gewoon altijd. Uh, en, dus ik had ook wel een paar andere nummers op de plank liggen... die ik voor Jovink niet zo geschikt vond. En ik uh, dacht van, ah, ik ga een band. Maar alles erop en eraan. En het is een heel gedoe met twaalf man. En het is ook allemaal niet zo praktisch. En, en, en ook kost het technisch, je dus schiet het allemaal weer zak op. Maar het is het mooiste wat er is als je met twaalf man op het podium staat... Dat is uh, geweldig, ja. The Beat of Love heette dat nummer. Ik moet ja. er nog even bijzetten. Nog even terug naar de Zwarte Cross. Wat, wat wordt de toekomst van dat uh, festival? Nou ja, we gaan nu dit jaar uh, de vrijdag voor het eerst... als volledige festivaldag inrichten. Dus dat betekent dat het vanaf uh, ochtends al open is. En we gaan ook Cross op vrijdag dit jaar voor het eerst. Ja, het lijkt me mooi dat je natuurlijk in de toekomst... Uh, ja... Uh, het allermooiste lijkt me nog om, om, om zoveel vertrouwen te krijgen... bij je bezoekers, dat je... Geen enkele naam hoeft aan te kondigen. Dat ze gewoon weten: we gaan naar die zwarte kors, Want dat is ieder jaar helemaal te gek. En wat er dan ook speelt. Hun zorgen ervoor dat de kwaliteit staat. En dat er nieuwe dingen staan. En dat lijkt mij prachtig. Eh, dat je, want we zijn gelukkig al niet zo afhankelijk van namen. Zoals Pingpop en, en dat soort dingen. Maar. Dat lijkt me cool om, om, om, om niet meer te hoeven roepen van we hebben die bent en we hebben die bent. ja, het maakt het ook allemaal uit, want het is gewoon een super gaaf feest. Het is en altijd moet... leuk om te gaan. Het, het is wel altijd om goed om te gaan, ja. Maar goed, vorig jaar kwam er ook opeens in het nieuws dat jullie misschien van vier naar zeven dagen zouden willen uitbreiden. Ja. Dat is nogal een hele stap. Ja, maar dat was nou ook weer zo'n ding uit zo'n brainstorm. Dat we zeiden we moesten er we moeten eigenlijk naartoe dat we misschien wel een maand lang of twee maanden lang een eigen vrijstaat maken. Waar gewoon uh, uh, een utopia, zo werd het dan genoemd. Het had toch iets gek op zilveroutjes. Uh, uh, nou, dat zijn allemaal dat soort gekke dingen. Dat, dat, maar dat, dus dat hebben we toen geroepen en de burgemeester was op vakantie en die belde ons helemaal in paniek op. Wat is dit en wat gaat er gebeuren? En zei: uh, Nou ja, het zijn maar misschien maar toekomstplannen, maar, uh, maar voorlopig is, is vier genoeg. Vier ja, dagen. dat lijkt me ook. Ja. Hoe moet je dat in godsnaam vullen? Nou ja, moet je zou ook een paar dagen uh, bijvoorbeeld yoga kunnen doen of zo. Mediteren met z'n allen. Ja, Bijvoorbeeld naakt of, met een helm Wandelen in, in het achterhoekse colliselandschap. landschap. Uh, ja, je kunt natuurlijk een heel... Maar goed, mensen moeten ook werken en geld verdienen... om dan weer daar naartoe te kunnen, denk ik dan maar weer. Maar er komt misschien iets voor verzinnen dat we ze aan het werk zetten op de Zwarte De Dat ja, zijn dat mogelijkheden zetten om dat, dat staatje natuurlijk werken te maken. Ja, en zo, en zo uh, gaat dat dan op zo'n brainstorm. Ja, Van ja. het een komt het ander en dan uh, iemand zegt dan... nee, dit is niet haalbaar, of de burgemeester belt. Ja, precies. Dan weet je het ook. <laughs> dan weet je het ook. En, en uh, is er nog... We hebben Deze serie heet Zomervertier en de mensen erachter. Er, dit is jouw zomervertier, maar is er ook nog iets als vakantie? Of... Nou, ik denk het eigenlijk niet dit jaar. Omdat we nu meteen een maand later uh, beginnen met het volgende festival. Dus, dus de Zwarte Cross duurt ongeveer 2,5 weken om af te breken. En dan gaan we alweer opbouwen in Hummelo. Dus het uh, wordt een drukke zomer, denk ik. Ja, goed. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt. En uh, leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Hendrik Jan Lovink, medeorganisator van festival De Zwarte Cross... in onze serie Zomervertier en de Mensen erachter. Goed, en dat uh, festival is van 25 tot 28 juli in Lichtenvoorde. En dat is het grootste betaalde festival van Nederland. Dit was uh, Twee Dingen van Max uh, voor vandaag. Voor meer informatie, ga naar onze website tweedingen.nl. En zometeen... Willemijn Veenhoven, wat ga je doen? Fiel in het wiel, uiteraard. Zometeen om half negen. En Bill Gates is vijf jaar weg bij Microsoft. Hij is inmiddels de grootste, by far de grootste filantroop op aarde. Hij heeft al 28 miljard weggegeven. En zijn fortuin is nog lang niet op hoe het nu met hem is... en wat hij allemaal met het geld doet. Dat zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is bijna half negen. Hier is Freddy Fontijn met het NOS journaal. Pomphouders worden niet verplicht om hun benzineprijzen automatisch op een website te laten zetten. De PVV en de PVDA hadden daarom gevraagd. Maar minister Kamp van Economische Zaken zegt dat uit onderzoek blijkt dat de brandstofprijzen er niet door omlaag zullen gaan. Ook zou de publicatieplicht de pomphouders en de overheid geld kosten, bijvoorbeeld voor een speciaal computersysteem.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 Die wet die in 2009 werd ingevoerd was omstreden. Nu worden overtreders niet langer van internet afgesloten, maar ze worden wel gewaarschuwd en ook blijven boetes mogelijk tot 1500 euro. En het noodlijdende Lange landziekenhuis ziekenhuis in Zoetermeer is gered, doordat zo'n 70 specialisten er 1,5 miljoen euro in hebben geïnvesteerd. Ze krijgen daarmee 20 van de aandelen. Het is volgens het ziekenhuis uniek in Nederland dat de medische staf mede-eigenaar is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 1 over half 9. Goedenavond. Het is vijf jaar geleden dat Bill Gates Microsoft verliet en zich fulltime op de liefdadigheid stortte. Wat de, dat de wereld heeft opgeleverd. Nou, in ieder geval 28 miljard. Dat vragen wij ons na 9 verder af. Dat hoor je straks. Meekijken op de webcam doe je via radio 1nl webcam en mee twitteren, hashtag BNN Today. En we gaan natuurlijk naar Filemon Wesseling en Bart Meijer... die voor ons onvermoeibaar in die toerkaravaan meereizen. Ze hebben zich weer de hele dag lopen uitsloven... om de allermooiste verhalen voor ons naar boven te halen. Filemon vroeg vandaag bijvoorbeeld aan NOS-verslaggever Hank Kok... of Bauke Mollema de toer kan winnen. Je gaat een wedstrijd in om, om die wedstrijd te winnen. En zo ook Bauke Mollema. En zeker op de manier waarop hij nu rijdt. Waarom niet? En Bram Tankink die legt aan Bart uit hoeveel bidons er nou doorheen gaan... tijdens een zware etappe. Ik denk twee à drie bidonnen per, uh, per uur. Dus dan kom je al op uh, ja, tussen de grond... Uh, pak 16, 16 17 bidonnen de man. dat is veel. Zo meteen uh, Today's Topics met Luc. Ja, maar vast een inkijkje. Uh, Nieuws over de grote boze wolf, een bom uit de Tweede Wereldoorlog... en Carpergate. Ja, als ze die grote allemaal uit halen... blijft er niks over. Nee. En wie er dan wat doet, dat hoor je zo meteen na negen uur... in Today's Topics dit is weer een schandaal ergens. Nou, dit is echt een schandaal. Ik ben zelf een beetje boos over het. Schande. Schandalig is het. Kan niet wachten? Goed. Nee. Zo, vertel jij eens, Schande. Jeroen. Ja, de, de sport. Chris Froome, we gaan natuurlijk ook wel vuur hebben. Chris Froome heeft in de Tour een flinke tik uitgedeeld aan zijn concurrenten. De klasmensleider werd tweede in de tijdrit en breidde daardoor zijn voorsprong op zijn naaste Blagers fors uit... Vroom staat nu 3 minuten en 25 seconden voor op de nummer 2, Alejandro van Verde. En de Duitse Tony Martin was de snelste in de tijdrit. De Nederlander Bauke Mollema finishte op de 11e plaats met een achterstand van 1 minuut 53 op Vroom. Hij was sneller dan zijn rivalen en verstevigde zijn derde plaats in het algemeen klassement. En daar was hij natuurlijk erg blij mee. Nou ah ja, dat is een goed teken. Dat, uh, de vorm is goed, uh, blijkt wel, denk ik. En, uh, ja, daar ben ik gewoon blij mee. Kijk, uh, meestal, uh... Meestal in dit soort lange tijdritten verloren ik tijd op, op veel renners voor het klassement. En uh, ja, vandaag, uh, vandaag is het gelukkig omgekeerd. Dus uh, dat is uh, mooi meegenomen. Ja, want uh, Molma verkleint zijn achterstand op volverde met 12 seconden. Tot 12 seconden moet ik zeggen. Laurens ten Dam zakte van de vierde plaats naar de zesde. Toch reed hij ook een prima tijd dit. Zeker omdat het normaal gesproken niet de favoriete discipline is van ten Dam. Ja, dat bouwt zich op die spanning. En uh, dat hou je hier totdat je los mag op het podium en dan moet het er in 33 kilometer uit. En daarna ben je wel even, even emotioneel misschien of even leeg aan de vrenis. Dan is alles gewoon even blank. Maar uh, kijk, naar de Pyreneeën, vierde dat ging nog. Maar nu na deze tijd, het zesde, dan begint het er echt goed uit te zien. Want vanaf nu is het vooral klimmen en dat is natuurlijk ja, meer mij mee te halen. Ja, het moet gewoon drie weken goed blijven. Zo is het. Uh, er was nog een Nederlander die het uitstekend deed. Tom Dumoulin. Hij uh, was met de negende plaats de beste Nederlander vandaag. Hij gaf 1 minuut 45 maar toe op de winnaar Tony Martin. Twee voetbaltransfers in de Eredivisie. Romeo Kastelen keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een tweejarig contract getekend bij RKC Waalwijk. Kastelen is 30 jaar en kwam in het verleden uit in Nederland... voor Aden Den Haag en Feyenoord. Na een periode bij HSV speelde hij het afgelopen half jaar in Rusland... En PSV heeft Karim Rekik voor een jaar gehuurd van Manchester City. Rekik is een 18-jarige verdediger die in 2011 van de jeugdopleiding van Feyenoord verhuisde naar Manchester City. Eind vorig jaar debuteerde de verdediger als jongste buitenlander bij City ooit in de Premier League. En Rekik maakte daarna het seizoen af bij de Blackburn Rovers. En nu dus verhuurd aan PSV. Meer zometeen. 18 uur. En langs de lijn. Kijk dan, gewoon. En zo meteen natuurlijk viel in het wiel. Weer Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Mas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 Several times, uh, heavy rotation played by every kind, uh. radio station blessing every mind, uh. We we crossing boundaries like every day, we hopping, bobby, bobby, being be the on the bait, we got, we got, tab magnification, tab magnified like every day, yes, uh. yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all. the bag of bees are keep the pokey fresh, yeah, and we won't stop until we get, y'all, till we get, y'all, say yeah. My daily operation, We hebben een moeite waard. ride the een and keep a tight relation with my team. Keep it moving That's right. day the way things move in this business. We, took a old samba song and we Canada betekent uh, zo'n beetje als uh, iets als mooi niet dus. En het schijnt dat hij Sergio Mendes daarmee bedoelde... dat hij geen zin heeft in een gezellig babbeltje... maar dat hij gewoon lekker de samba wil dansen. Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Onze eigen sultan van het secondenspel, Filemon Wesseling volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. Samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer is hier op pad geeft hij een kijkje achter de schermen van het jaarlijkse etalage van de Aerodynamica. Filemon en Bart, goedenavond. Willemijn, hoi. Ja. Hey, wij, wij moeten lossen wat betreft de alliteraties. Ik, ik hoor de vermoeidheid. Ik ga het je vallen. Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Ja, goed, wij, onze hele redactie zit daar natuurlijk. Uh, s ochtends om half zeven beginnen om hierover na te denken. <laughs> ja, dit, dit uh, klinkt inderdaad als half zeven ochtend. Ja, dat ja, ja, nee, klopt. Um, ja, jullie stonden daarbij, hè, bij Bouken Mollema en Laurens Den Dam, daar na de tijdrit. Heren, hoe waren zij er aan toe? Nou, als je mensen. Als je echt naar de kloten wil zien, dan moet je bij de finish zijn van een tijdrit, toch niet, Bart? Ja, en die tendam, dat is al niet, die blaakt dan niet van heel veel energie of vitamines in zijn gezicht, maar dan is hij echt ja, verrot naar de kloten, helemaal naar zijn gootje. Maar het was wel een, een mooi gezicht. Want wij zaten dan bij dat Mont Saint-Michel. Dat is dan zo'n soort heilige plek. Ja. En uh, we zaten daar op, op een soort uh, braakliggend terrein. Heel veel stof. En dan zag je zo in een stofwolk. zag je die renners zo aankomen rijden richting het busje waar we bij stonden. En ja, dan zijn ze zo erg aan de kloten. Dan zijn ook die journalisten die vallen helemaal stil. En die blijven dan een beetje zo bedaard van een afstandje kijken. En pas als ze weer een beetje bijkomen, dan gaat de eerste voorzichtig iets vragen. En dat vond ik wel echt. Dat was wel een heel bijzonder gezicht. Ja, En eigenlijk hebben de jongens geen moment voor zichzelf, hè? dat valt me altijd zo op. Je gaat, je gaat helemaal stuk. Dan wil je gewoon even ja. uh, dat de verzorger een lapje over je heen had. Die je even toespreekt. Maar nee, je bent meteen van de journalisten. Je zit in een auto en je bent kapot. En de camera draait. Alles gaat maar door. En uh, dat is wel typerend voor het wielrennen. Ja, maar dat is ook van zijn leven. Want zo'n Belkin, die wil dat. Die wil de meest dramatische shots, want daar kijken de meeste mensen naar. Ja, het is een keiharde sport, Bart. Het gaat allemaal om geld. Ja, ik zie het. Ik sta er met mijn neus bovenop, maar het blijft heftig om te zien. Echt, als iemand zo helemaal stuk gaat en ja, hij doet dat plein publiek en je ziet hem echt bijkomen en herstellen en naar adem. Zoeken en iedereen, ja, we, we staan toch een beetje als Jena's uh, als eromheen. Zo voelt het dan. Ja, dat is toch een beetje ongemakkelijk ook soms, vind ik. Mooi dat je af en toe ook Franse woorden gebruikt als publiek. Uh, het <lacht> kwam misschien wel dat we <lacht> bij Saint Michel waren... dat ik vanochtend wakker werd met een hele rare vraag. Ik werd er echt serieus mee wakker. Het was het eerste wat ik dacht. Kan Bauke Mollema deze Tour de France eigenlijk gewoon winnen? En ik denk, ik ga eens een uh, rondje maken bij wat mensen die er verstand van hebben. Of net als... Of toen. Uh, uh, Journalisten dus. Uh, en ik begon bij uh, NOS uh, verslaggever Sebastian Timmerman. Hem vroeg ik dus, kan Bauke Mollema deze Tour de France winnen? Ja, tuurlijk kan Bauke Mollema de Tour winnen. Wacht even, dat wil ik nog wel eens horen. Ja, tuurlijk kan Bauke Mollema de Tour winnen. Ach, wat klinkt dat lekker zeg. Maar is dat realistisch? Op dit moment zeg ik, plek 2 is maximaal haalbaar. Want ik vind vroeg, ondanks het feit dat zijn team niet zo sterk is als uh, vorig jaar, toch wel erboven uitsteken. Maar met al die bergritten nog op komst... ja dan kan Mollema echt nog wel meestrijden om uh, de plaatsen 2 en 3. Ach, 2 en 3. Dan hoor ik liever wat je eerst zei, Sebastiaan. Laten we daar nog één keer naar luisteren en dan zet ik er een lekker muziekje onder. Ja, tuurlijk kan Mollema de Tour winnen. Ja, tuurlijk kan Mollema de Tour winnen. Ja, tuurlijk kan Mollema de Tour winnen. God allemachtig, wat klinkt dat lekker. Maar... Is Sebastian Timmerman een roepende in de woestijn? Hoe denkt NOS-TV-verslaggever Han Kok hierover? Waarom niet? Uh, dat zou ik als wedervraag willen stellen. Waarop ik dan ook weer als wedervraag zou willen stellen? Waarom niet? Je gaat een wedstrijd in om, om die wedstrijd te winnen. En zo ook Malcolm Bollema. En zeker op de manier waarop hij nu rijdt. Waarom niet? Kijk, hij zal vandaag misschien wel iets verliezen, maar... Uh... Ja, de Tour is nog anderhalve week, er kan zo verschrikkelijk veel gebeuren. Je moet altijd uh, je blik hebben op winst, volgens mij. En als je je goed voelt en wil, echt wil winnen... dan zul je inderdaad een keer uh, ja, zelf het initiatief moeten nemen... en, uh, en avond trekken. Eens, eens, eens. Maar omdat dit een journalistieke reportage is... waar overigens alleen maar journalisten in voorkomen... Uh, wil ik ook de andere kant van het verhaal laten horen. Wielerjournalist Leon de Kort, kom maar door. Nee, nog niet. In de hiërarchie van de toppers... Komt hij nog niet op de positie uh, waarin hij uh, zo kan verrassen dat hij de Tour wint? Dat geloof ik niet. Ach, wat klinkt dat ineens verdrietig. Maar Bouke staat na de Pyreneeën derde. Dan kan je toch de Tour winnen? Uh, hij heeft ook te maken met Christophe Froem. En we hebben gezien dat hij heel erg sterk is, ook zonder Team Sky. Eindwinst moet ik gewoon even uit mijn kop zetten. Ik zou het doen, Filemon. Maar dat doe ik lekker niet. Op zoek naar mensen die dat heerlijke geluid kunnen laten horen. Verslaggever van het Algemeen Dagblad, Jeroen Smalen, kan... Bouke de Tour winnen? Ja. Wat zei je? Ja. Nog één keer voor de zekerheid. Ik vroeg dus of Bouke Mollema de Tour kan winnen. Kan dat? Ja. Lekker. Precies wat ik wilde horen. Waarom trouwens? Omdat hij... Uh, hij moet nog rijden hè, als je dit opneemt. Maar hij staat nu derde in het klassement. En volgens mij als je na de Pyreneeën derde in het klassement van de Tour de France staat, kan je, kan je de Tour de France winnen. Hoe vaak hebben we niet gezien de afgelopen jaren dat er massale valpartijen waren? We krijgen de komende dagen nog ritten naar, naar het zuiden van Frankrijk. Ja, daar kan zoveel gebeuren op dat platteland. Dat, uh... het is toch wel bijzonder dat je op deze vraag ja kan zeggen. Dat is wel lang geleden, denk ik. Ja, ik uh, doe nu zes jaar de Tour de France voor het AD... en ik heb dat echt nog nooit kunnen zeggen. Meestal stond ik op dit moment in de Tour voor de honderdste keer uit te leggen... waarom die Nederlandse renners niet mee konden... omdat ze onder de uh, wonden blaren en weet ik veel wat zaten. Dat is een hele uh, andere dimensie, ja. Je bent een professional, maar ben je dan ook als mens blij om, om deze derde plek? Nee, nee, totaal niet. Het maakt me echt niet uit. Dat me, nee, dat maakt, echt niet? Nee, dat wordt me heel vaak gevraagd, maar dat, dat maakt me echt geen zak uit. Nederland is natuurlijk wel uh, iedereen in een jubelstemming, de, de kijkers. Is het dan moeilijker om kritisch te zijn op, op bijvoorbeeld uh, Mollema en, en Tendam? Nee, dat vind ik niet. Maar daar hebben we wel hele goede gesprekken over gehad de afgelopen dagen. Ik ben hier met de uh, collega Arjen Schouten, maar ook met de uh, mensen op de redactie. Er is natuurlijk nog wel wat gebeurd de afgelopen winter in, het wieler, uh, in de wielersport en vooral in Nederland. Mensen thuis die zullen alleen maar heldendadenverhalen verhalen willen horen. En dat vraag ik me dus af. Of willen ze misschien ook een beetje uitleg krijgen waarom het nu kan dat die twee Nederlandse toppen eens zo goed doen. Ik denk dat, na nou wat ze afgelopen winter allemaal uh, in de krant hebben gelezen en op de tv hebben gezien en op de radio hebben gehoord, dat ze dat ook wel willen. En daarom, dat hebben we afgelopen maandag ook geprobeerd uit te leggen. Uh, signalen waaraan je ziet, heel voorzichtig, dat de geloofwaardigheid misschien een heel klein beetje terugkeert in de wielersport. Hé, hey, gadverdamme hebben we het toch weer over doping. Terug naar het onderwerp. Laat ik het de kwaliteitskrant trouwens vragen. Edo Sturm? Nee. Ik denk dat Chris Froem veel te sterk is. Ik denk dat een contador straks in de Alpen... bakken. Mollema gaat overvleugelen. En ja, in theorie zou Mollema de Tour kunnen winnen. En dat is als vroem als, als en contador op hun bakkers gaan. Ja. Om het maar even heel plastisch te omschrijven. Tot zover de nuchtere mening van de kwaliteitskrant Trouw. Terug naar iemand die er wel in gelooft. TV-verslaggever van de NOS, Han Kok. Onder het mom, de beste stuurlui staan in de berm. Wat moet Bouke nu doen? Ja, kijk, hij moet eerst realistisch nu zijn en deze dag doorkomen, vanavond de schade opnemen. Wat heb ik achter? Uh, hoe, hoe staat dat allemaal? Dan moet hij zondag zou ik consolideren en dan kijken naar zondagavond. Waar ik sta, als ik Bauke Mollema zou zijn. En dan een goed plan maken voor de dagen die, die komen. Want uh, daar liggen nog kansen genoeg. En dan nu een subjectieve samenvatting van deze reportage. Ja, tuurlijk kan Bauke Mollema de Tour winnen. Ja, tuurlijk kan Bauke Mollema de Tour winnen. Ja, tuurlijk kan Bauke Mollema de Tour winnen. Ja, tuurlijk kan Bauke ja, Mollema de Tour winnen. Ja, kan ja, de tour winnen. Ja, Sorry uh, Willemijn, ik moet graag een beetje meevoeren met het succes. Uh, morgen ga ik weer heel uh, journalistiek serieus werk doen. Ja, uh, dan nu... <laughs> Mooi bruggetje, journalistiek werk, ja. <laughs> ja, want uh, dan nu de, misschien wel de duurste twee minuten van Radio 1... maar ook de leukste twee minuten van Willemijn je zelf bezig moeten zien. Hij is daar echt vanaf ochtends keihard in de weer om dit item te maken. Ik heb het natuurlijk over... Ik snap geen moer van de Tour, de succesrubriek van Bart Meijer. Waar ja. gaat het vandaag over? Nou, Ik wil een kleine kanttekening maken. Je zegt de duurste uh, rubriek. Ik ben er veel tijd aan kwijt, maar je weet niet wat ik verdien. Dus ik denk dat, het, dat we daar <lacht> nog een keer een rekensommetje... <lacht> misschien voor de volgende moer van de Tour uh, leuk, om dat eens uit te zoeken. Nee, um, ja, Willemijn, Filemon en Nick, Ja, het, het klinkt heel suf, maar... Wij zijn een beetje een getrouwd stelletje geworden. En wanneer dacht ik dat, Filemon? kijk jou ook even aan. Toen jij gisteren zei, Bart, drink je wel genoeg? <lacht> nee, maar drinken is ook, ook voor ons. Ja, je vergeet het eigenlijk de hele tijd. Dus voor je het weet loop je met koppijn rond. En het is hier toch soms 35 graden. En dan bedoelen we drinken zonder alcohol, hè? Uh, precies, geen, uh, geen rode wijn of, uh, of witte wijn. Uh, drinken, je, je moet er echt aan denken. Je moet het niet vergeten.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 Ik snap geen moer van de Tour. Een renner zonder bidon is een beetje als Usain Bolt op klompen. Het kan, maar echt opschieten doet het niet. Bewegingswetenschapper Leon Burger van Robiek... legt het belang van goed drinken nog maar eens uit. Drinken is soms nog wel belangrijker bijna dan eten. helemaal op het moment dat, het, dat de temperaturen boven de 30 graden uh, komen... Ja, verlies je als renner en ook helemaal nog eens een keer tijdens bergetappes... zoveel vocht, uh, wat je gewoon moet aanvullen... Op het moment dat je, dat je 2% van je lichaamsgewicht aan vocht uh, kwijt bent, kan je prestatie wel met uh, 15 tot 20% uh, afnemen. Drinken is dus van levensbelang. Alle lof dus voor de waterdragers. Maar wat moet er aan bidonnen gehaald worden op een warme dag? Hoofdrekenen, Bram Tankink. We gaan nu even hebben over de etappe van Movetour. Dat is 7 uur ongeveer. 7, 8 uur. Ik denk 2 à 3 bidonnen per, uh, per uur. Dus dan kom je al op, uh, ja, tussen de grond Pak 16, 16 17 bidonnen de man. En dat is per team? Maal 9. Dat is. Uh, dan kom je alle. Uh, door. Die boeken hebben we zelf wel. Uh, Ik ook alweer 130 bidonnen. 130? Dat vereist nogal wat watermanagement. Hoeveel kun je er per keer meenemen, Bram? Je kunt er ongeveer 9 meenemen in één keer. Omdat je 9 renners hebt, neem je er ja, twee zelf mee en dan, en dan nog uh, achter, je, achter je zakken. Waterdragers doen hun naam maar ter delen eer aan. Vaak zit er iets totaal anders in de bidon. Waarom is water niet de beste dorstlesser? Bewegingswetenschapper Leon Burger. Water vinden renners bijvoorbeeld uh, erg lekker. Uh, omdat het neutraal is en ze eten veel uh, zoete dingen. En uh, nou, dat spoelt lekker weg, kan je nog eens een beetje over je hoofd gooien. Uh, punt is echter dat dat, dat water, dat is, dat is noemen we een, hyp een hypotone drank... Uh, dat betekent dat het eigenlijk uh, in één keer je lichaam verlaat. Ja, en dat wil je niet... Hypotone dranken gaan razendsnel door je maag... en de voedingsstoffen die erin zitten worden niet of nauwelijks opgenomen. Je hebt ook hypertone dranken, zoals bijvoorbeeld een blikje cola. Maar dat is ook niet goed. Dat moet je ook niet doen, want dat wordt eigenlijk moeizaam opgenomen... en is ook heel belastend voor de maag. Dat gaat juist weer te langzaam door je lichaam. Nee, het beste voor de renner is in principe... isotone dranken, dat zijn eigenlijk dorstlessers. Dat betekent dat, er een, dat het heel goed door het lichaam wordt opgenomen. Dat betekent dat hij niet... Te geconcentreerd mag zijn, de, de, de drank, maar ook niet te weinig geconcentreerd. Uh, gecombineerd met, dus uh, juiste mineralen, natrium, kalium, magnesium, dat soort, dat soort zaken. De laatste sportvraag is voor Bram Tankink. Wat vind je lekkerder, water of een isotone sportdrank? Bier. <treeks> <treeks> maar ja, als je de hele dag op bier gaat rijden, dan uh, ga je niet ver komen, natuurlijk. Komt het naar boven toe. <treeks> Ja, ik hoor deze ding ook voor het eerst. Wat leuk gemaakt, Bart. Ja, echt superleuk. Heb je wat voor opgestoken? Ja, isotone dranken. Heel goed, heel goed. En daar, hoort bier ook onder. daar valt bier ook onder. Bram Tank, ik zou het graag met bier doen, denk ik, ja. Wij gaan naar het Nederlandse bedrijf Movico. Die bouwen elke dag allerlei objecten op rondom de finish. Bijvoorbeeld tribunes, de finishboog en andere objecten. Waarvan ik nog steeds niet weet wat voor objecten dat nou precies zijn. Misschien gaan we daar nog achter komen. En daar werkt ook onze Nederlandse feestcafé-eigenaar Mark Masbroek. En die zoeken wij elke dag even op om te kijken wat hij zoal beleeft deze tour. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk... en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. Vanuit Mont Saint-Michel. Een prachtige locatie met een uh, heel mooi kasteel... waar ik zo meteen uh, een kijkje ga nemen. Vandaag uh, hebben we heel goed op moeten staan omdat het een tijdrit is. Een tijdrit betekent dat de Finestraat uh, twee uur eerder klaar moet staan... Uh, als normaal. We hebben één geluk dat de reclamecaravaan ook ontzettend op tijd komt. Er staan heel veel mooie dames boven op de wagen waar wij natuurlijk als mannen even naar kunnen kijken met... en genieten. De reclamecaravaan noem ik altijd een beetje een veredelde carnavalsoptocht. Ik kom uit Brabant en geef dan toch een klein beetje het gevoel van de carnaval tijdens de Tour de France. Er wordt van alles uitgedeeld. Mensen aan de zijde staan bijna te vechten om een zakje snoep. Mannen van 50 duwen elkaar weg, duwen kindjes weg om een zakje snoep te pakken. Dat hoort er ook allemaal bij uh, tijdens Tour de Frans. Ik ga even naar je steeltje kijken en tot morgen in Tours. Het Oranje Klassement. Juist, Filemon, jij rijkt elke dag de Oranje Truien uit in het Oranje Klassement. Voor natuurlijk de beste Nederlanders. Wie van onze jongens uh, is dat nu? Ja, de, de, de, de beste uh, dagprijs was toch voor Tom Dumoulin? Ja, ja, ja die had het ja. heel goed gedaan, hè? De ja. negende, volgens mij, uit mijn hoofd. Nou, Dat was vanochtend al best wel vroeg. Die hebben we niet uit kunnen rijken. Ik heb hem gemist, jammer. Tom, als je luistert, ik ga hem je morgen geven. Echt, want ik weet dat hij ze spaart. Daar hangen ze allemaal op in de bus. Uh, maar uh, het algemene oranje klassement, uh, daar staat natuurlijk maar één man bovenaan. En dat is Bouke Mollema. En uh, die gaf ik na de tijdrit, toen hij zo vermoeid was... gaf ik hem zijn uh, verdiende shirt. Bouker, als je zo goed rijdt, dan moet je wel veel interviews geven. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Hoe voelde je je tijdens, uh, tijdens de tijdrit? Ja, dat doet van start tot finish pijn. Maar ja, als, je, als je onderweg al wel, wel vanuit de auto van Nico van hoort dat je goed bezig uh, bent, dan geeft dat natuurlijk al wel extra moraal. En dan kan je iets makkelijker uh, pijn leiden. Is dat bovenaan in het Oranje-klassement? Ik hang hem over je stuur. De Oranje-Trui. <laughs> Dankjewel, ja, top. Graag gedaan. Ze zijn er echt blij mee, hè, Phil? Wat zeg je? Ze zijn er echt blij mee. Ze hangen ze ook op, die truien. Ja, en als ik heel heel eerlijk ben, durfde ik er niet heel lang op, op, op door te gaan. Want ik denk, ja, die mensen hebben net de tijdrit van het leven gefietst. Kom ik daar met die shirtjes aan. Ja, het is natuurlijk wel leuk. Maar dan geef ik ze zo een beetje beschaamd. En dan zeggen ze, hé, hey, top bedankt, Filimon En dan zijn ze er toch echt blij mee. Dat vind ik dan, ja, dat, dat voel ik me ook helemaal gesterkt, zeg maar. Ja, in in dit project. <laughs> ja. en, uh, ben... en dan hebben we nog. Ja, we, we hebben nog de oranje lantaarn. Die is vandaag ook gewisseld. Uh, die is weer gegaan naar uh, Tom Velers. Hij, hij was hem één een, een, een, een dagje kwijt. lieve Wester had hem, maar Tom Velers heeft hem weer. En ja, die, die, die was al zo vroeg gestart. Die hebben, toen waren we daar, wij daar nog niet eens. Dus ook zijn lantaartje, Hij komt eraan, Tom. Andere Tom. En dan eindigen we natuurlijk. Uh, we gaan morgen mooie etappe rijden door de Vouvray. En als je de Vouvray zegt, dan zeg je wij. Dan zeg je Chenin Blanc. Uh, in de Vouvray staat het uh, Domaine de la Taille au Loups. Nou, dat is echt schitterende wijn. Dat is wijn waar ik bijna emotioneel van kan worden. Uh, ik heb uh, gekozen voor de Clos de Venise. En wat, wat proefde ik allemaal? Uh, meloen, honing, persik. Uh, je kan maar door blijven proeven. Je kan maar smaakjes ontdekken. En Bart is er ook helemaal wild van. Ja, ik ben er helemaal wild van. Maar ik ben gewoon je... hier aan het bier. Jij <laughs> hebt er echt verstand van, hè? Een beetje, Ja, ja het is mijn hobby. Ik, ja, ik ben er precies. echt gek op. Ja. En ik loop hier met een, een rijdende slijterij rond... <laughs> Maar, maar Bart die wil, die wil tot nu toe nog vrij veel bier alleen maar drinken. En de wijnen, dat begint hij wel een beetje af en toe te nippen. Maar een echt glas heeft hij nog niet leeggekregen. Ja, ik vind het wel leuk dat ik met zo'n echte connoisseur op pad ben. Een echte expert. Iemand die echt alles weet van mij. Ik ben een liefhebber. Ik ben een liefhebber. Ik ja, dat wil ik me altijd vreemen als expert. Ik ben een liefhebber. En okay, eindelijk liefhebber. verlost van de cider. Dat is wel fijn. Dat is wel fijn, ja. Adem Ademain, jongens. Dankjewel. En Bart, morgen meer. En het is goed om te horen dat ze het ook zo gezellig hebben samen. Model grow old with me. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dat komt het top. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen, zes weken lang zomerse gesprekken... over optimisme, bevlogenheid...